Liggen. Obama wil dat er een half jaar niet op grote diepte naar olie wordt geboord. naar aanleiding van de olieramp in de Golf van Mexico. Sinds het ongeluk met een booreiland. dat gebruikt wordt door de oliemaatschappij BP. stromen al twee maanden dagelijks miljoenen liters ruwe olie in zee. In Hargen aan Zee. in Noord-Holland zijn kort namiddag twee mannen omgekomen. nadat de auto waarin ze zaten. van de Honsbos-zeewering was gerold. Dat is de zeedijk ten noorden van Schoorl. De auto sloeg verschillende keren over de kop en kwam op het strand bij Houten terecht. Drie andere inzittenden raakten gewond van die één ernstig. De politie vermoedt dat de auto met hoge snelheid heeft gereden. In een grafkelder in Rome zijn de oudst bekende afbeeldingen van de apostelen Petrus, Paulus, Johannes en Andreas ontdekt. Ze kwamen aan het licht nadat restaurateurs een kalklaag hadden verwijderd van een langer bekende muurschildering. De muurschildering is van rond 400 na Christus. Petrus, Johannes en Andreas behoorden volgens de Bijbel tot de twaalf oorspronkelijke apostelen of leerlingen van Jezus. Paulus verkeerde zich na diens dood tot Christendom en wordt door de kerk wel als apostel beschouwd. Het weer vanaf alleen wat zuiver bewolking, temperatuur daalt naar 9 graden. Overdag zonnig 20 graden aan zee en 25 graden in het zuiden en oosten van het land. Dit was het NOSje. Zo heeft het en jij beleeft het. Zon. zon! I'm heart and Is a new